Het olieconcern Shell heeft in het de derde kwartaal een winst geboekt van 3 miljard dollar. Dat is 72 minder dan een jaar geleden. Volgens Shell hangt de forse winstdaling samen met de zwakke wereldeconomie. Er is daardoor minder vraag naar olie en dat leidt weer tot lagere olieprijzen. Om de kosten te besparen is Shell bezig met een grote reorganisatie. Er zijn al 5.000 banen geschrapt. Uitzendconcern Randstad heeft in de derde kwartaal een winst geboekt van ruim 60 miljoen euro. En dat is bijna een kwart minder dan vorig jaar. De omzet daalde met 28% naar een kleine 3,2 miljard. Volgens Randstad blijven kostenbesparingen noodzakelijk. Verzekeraar Egon betaalt een miljard euro terug aan de staat. Het gaat om een vervroegde aflossing op 30 november. Egon kreeg een jaar geleden een lening van 3 miljard van minister Bos... om zich te beschermen tegen de gevolgen van de economische crisis. De verzekeraar wil de resterende 2 miljard zo snel mogelijk aflossen. Groot-Brittannië is bezorgd over een gevangenisstraf voor een medewerker van de Britse ambassade in Teheran. De Iranier Hossein Rassam werd in juni tijdens de massademonstraties tegen de uitslag van de Iraanse presidentsverkiezingen gearresteerd. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier jaar. De Britse regering heeft de Iraanse ambassadeur in Londen ontboden en eist dat de straf ongedaan wordt gemaakt. In Stijn in Limburg is een winkelcentrum afgebrand. Naast de tientallen winkels zijn ook tien appartementen in het complex door de brand verwoest. Er zijn geen gewonden. Een seniorenflat van elf verdiepingen moest worden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een zorgcentrum. Onduidelijk is nog hoe de brand in Stijn is ontstaan. Volgens de burgemeester loopt de schade in de tientallen miljoenen. Het weer. Wolkenvelden is nog plaatselijk mist. Later op de dag breekt de zon door en wordt het 14 graden.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 Aangeschoven is inmiddels de jongstuitziende uitziende wethouder van Zandvoort. Ja, nou, niet zo slijmen naar die mannen. Gerard goedemorgen, Tomen. luisteraars. Ja, goedemorgen. Maar hij mag nog niet aan het woord. We gaan uh, even, ja, wat gaan we eigenlijk doen, Pieter? Twee. Nou, we, tweede uur, we gaan eerst met Gert Tonen praten, die jong uitziende man, hij is wel opa. Tjonge, wat een geslijmen jij, Tom Hendricks. Uh, ja, ja het, wordt, het wordt heel erg, hoor. Uh, we gaan eerst met wethouder Toner praten over een convenant, ...wat hij heeft getekend, een verwijsindex voor de jeugd. Uh, dan om vijf uur half twaalf praten we met Tom Groenendijk... Met, uh, ...die een koninklijke onderscheiding heeft gehad... ...samen met acht andere brandweerlieden. En tien of half twaalf gaan we praten met Claire Kerkman en Kees Dreisma. Dat zijn mensen die D66 weer terug willen brengen in de zonvuurse We zijn benieuwd. Ze hebben een verkiezingsprogramma gemaakt... We zijn benieuwd wat erin staat. Gooi je voor de leven. Maar ze zoeken nog wel raadsleden, staat in de kant. Dus we wachten maar even af. Eerst muziek. Ils se sont trouvés Au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à porter de main En cadeau de la Providence Alors pourquoi penser roulant de moi -ma? Maintenant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 Kleur aan mijn dag gegeven. Ja. Zijn we hier in een uitzending? U, u hoorde Paul, maar het is wel de muziek van Michel Figuem. Was dit Paul? Goed, ja, uit mijn tijd is dit. Was dit Paul van Leeuwen? Nee, nee niet Paul van Leeuwen. Maar Michel Van Han van Leeuwen. Goed, we zitten aan tafel met, uh, met die jong uitziende man tegenover me. De opa. Maar uh, ja, hij ziet er wel jong uit. Je het in. Hij heeft, hij heeft zijn haar geblondeerd, zie je dat? Nou, nee. van belang zal ze wel even niet. Wat, <laughs> je zie ziet, wat je ziet zijn gewoon de, de, de grijs opkomende trickjes. Ik in zie mijn nog heen. weinig grijs er tussen zitten. Ja, kan het ook niet helpen. Hoe Sorry. komt dat? Een jonge vrouw. Ja, weet ik veel. Nee, ja, ja mijn vrouw is grijs, joh. Hij heeft geen zorgen. Ja. Hij heeft geen zorgen. Wel, hij maakt zich wel een beetje zorgen over de zandvoortse jeugd. Ja, en daar gaan we het klopt. over hebben. Uh, uh, uh, uh, leg even uit. Je hebt een, onder andere een convenant getekend samen met 44. Noord-Hollandse gemeente. Over een verwijsindex voor de jeugd. Wat houdt het nou precies in? Ja, ik zal even. We, we, we, je hebt. We, het elektronisch kinddossier. En om de verwarring groter te maken. Dat gaan ze nu opeens weer noemen. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. En daarin. Die, die, die rouwvoet houdt van lange namen, hè? Ja, ja. Hij leeft op grote rouwvoet. <laughs> maar. Um, en het, dat, dat dossier. Dat digitaal dossier. Daarin. Um, ...komen signaleringen over, over kinderen. Uh, dus dat betekent, Ik snap er nog helemaal niets van. Nou, uh, min negen maanden, dus... Mm, embryonaal. Na, net naar, ja, precies, embryonaal. Dan, uh, zij, dan ben je natuurlijk al bezig met de vloskundige. Dan uh, word je vaak al geconfronteerd met mensen van consultatiebureau. Nou, dan heb je 0 tot 4 en je hebt uh, 4 tot, uh, tot 19. Dat zijn de levensfases zeg maar, uh, waarbij we de jeugdgezondheidszorg met name inzetten. En om nou die overdrachten van dossiers goed te doen, wordt dat een elektronisch kinddossier. Dus het papieren dossier wordt gewoon elektronisch. Zodat iedereen die daarmee te maken heeft, dat ding uh, digitaal kan raadplegen. De verwijsindex, daar moet een woord achter, dat is de verwijsindex risicojongeren. Dus daar gaat echt, uh, dat is een digitaal dossier... ...voor jeugdigen waarmee wat aan de hand is. Kan je een die, voorbeeld geven? Nou, uh, we hebben multiple problemen gezinnen. Bijvoorbeeld een, een, een jongere die mishandeld is thuis. Of een jongere die zelf zijn handjes los heeft zitten. Nou, uh, een jongere die uh, om een of andere reden in de problemen is geraakt. Het zij psychisch, uh, het zij door drugs, alcohol of wat dan ook. Nou, die, um, en die dus alle keer... Uh, strafrechtelijk in aanraking zijn geweest met. Nou, die worden geregistreerd uh, zodat, ze, uh, zodat de gegevens uh, dat men die persoon kan volgen. En is het niet om te voorkomen dat meerdere organisaties met een dezelfde bezig zijn zonder het te weten? Ja, dat is, dat is de vervolgstap. Ja. En maar het eerste is om dat vast te leggen en tegelijkertijd om Hoeveel te Hoe verhoudt zich dat met de wet van de privacy? Dat verhoudt zich heel goed, want er staat alleen maar daar staat niks in. Er staat alleen maar dat uh, context, maatschappelijk werk is dat, dat die geconfronteerd is met die persoon. Er staat vervolgens in dat de politie daar ook mee... Hé, hey, de politie, oh, ik zie dat maatschappelijk werk daar ook iets mee gedaan heeft met die persoon. Dus je bent dan wel, gaat men met elkaar in Je, ben, de ben, de je bent wel gebrandmerkt in heel Nederland dan. Ja, ja je kunt het noemen, gebrandmerk noemen. Maar waar het om gaat is... ...dat we proberen zo snel mogelijk bovenop zo'n probleemgeval te zitten. En die instanties erbij te betrekken die daarbij betrokken moeten worden. En dan te kijken wie daar het meest voor aangewezen is om... ...en dat noemen we dan het één plan, voor elk gezin één plan of voor elk kind één plan. Eén manager erop te zitten, noemen we dat weer met een moeilijk woord een case manager... ...maar iemand die daar dus die dat proces helemaal begeleidt... ...en die in de gaten houdt of al die instellingen die wat moeten doen... Of die datgene ook doen wat er is afgesproken. Want het kan zijn dat er schuldhulpverlening moet komen. Het kan zijn dat er psychische hulp moet komen. Het kan zijn dat er een huisplaatsing moet plaatsvinden. Nou, al dat soort zaken. En dat iedereen ook weet wie wat doet. Want we hebben te vaak in het verleden meegemaakt. Dat Jan er allemaal mee bezig was. En langs elkaar heen werkt. En van elkaar niet wist wat ze aan het doen waren. Nou, en dat moet natuurlijk... En daar, daar is dit voor bedoeld. Zul Heb je het... enig idee waarom dat nu pas is uitgevonden? Want we... We spelen al jaren met computers, dus het is, het is zo simpel als wat om dat met elkaar te verbinden. Ja, maar het is overheid. In, in, ja, nee, ja, maar, ja, dat, is, dat klinkt misschien lullig en ik, zit, ik werk zelf nu ook in de overheid, niet als wethouder, maar um, dingen die in het bedrijfsleven al heel snel worden toegepast, daar, daar waren wij nog niet aan toe in de overheid om dat ook te doen. En uh, dat, die, die inhaalslag wordt nu heel erg groot hoor, want als je kijkt naar alle websites, alle verplichtingen, alles wat op dit, dit moment digitaal moet worden vastgelegd, bestemmingsplannen, je, je moet je eigen gegevens die de gemeente heeft digitaal kunnen raadplegen, nou, noem maar op. En dat zijn hartstikke goede ontwikkelingen, maar ja, dat zijn stappen die, uh, die de overheid maakt, uh, die zet ze 10, 12 jaar nadat uh, ondernemend Nederland en ondernemende, de ondernemingswereld uh, dit soort zaken ook al lang aan het doen zijn. Dus bedrijf, bedrijf je mede ondertekend namens 44 gemeenten. Noord-Holland telt meerdere gemeenten. Hebben die andere gemeenten niet getekend? Noord-Holland telt 44 gemeenten. 44? Ja, wij zijn van uh, Pieter, ja, maar, ja, je bent ja, al lang van... Ja, mijn tijd uh, was dat hier ja, ja, joh, maar en, en, ja, ja, wel al die gemeenten worden samengevoegd. Ja. Uh... Wij zijn van, ik dacht, 62 of 63 ja. gemeenten teruggegaan naar 44 en het worden straks ja. nog minder. Oké, okay. uh, dus heel Noord-Holland heeft getekend? Ja. Wie heeft het toegang tot dat register? Dat zijn gemandateerde instellingen uh, zoals, uh, nou, ik noem het al, maatschappelijk werk, uh, het RIAG, jeugd RIAG, de stichting mee uh, en al dat soort, uh, en dat soort instellingen die uh, politie, noem maar op. Nou, uh, kennen we sinds uh, enige tijd een heel goed Nederlands woord, nou, het woord hacker. Ja. Wordt zo'n systeem goed beveiligd? Ja, maar luisteren. Uh, dat mag ik gerust aannemen. Ik, uh, maar ik heb daar geen Want er is ook wel zo'n glazer over dat uh, elektronisch dossier... wat uh, van ons allemaal moet worden opgemaakt. Nou, het elektronisch patiëntdossier, ja. Ja. ja. Nou ja, het, het moet natuurlijk goed beveiligd worden. Ja, dat is zo. Maar ja... Uh, ik heb daar niet zozeer zicht op. En, uh, maar ik mag er wel van uitgaan dat dat goed beveiligd wordt. Hey, ik richt toch even waarde aan, aan die privacyregeling. Uh, als dat... Uh... Als ik een, een, een, een zoon of een dochter zou hebben van een jaar of 17. die ook in deze cyclus valt. en alle gegevens zitten in de computer. en is door heel Nederland. door instanties op te vragen en dergelijke. ik vind dat toch een gevaar. Ik zou niet weten waarom. brandmerken. Ik wil. Ik We hebben wil. Wacht even, brandwerken door Nee, maar kijk, dit dossier is alleen toegankelijk. voor professionals. die met uh, mensen met problemen moeten werken. Het is niet zomaar ja, voor jou het en het mij toegankelijk. Nee, maar op een gegeven moment zijn er problemen over. Ik wil ergens solliciteren bij de politie in Rotterdam. En zeggen, we gaan even jouw dossier lichten. Nee, God, je het... hebt twee bekeuringen gehad. Of je hebt dat meegemaakt. Nee, die... twee bekeuringen staan niet in de verwijsindex. Wat in de verwijsindex staat helemaal niks. Ik laat ik het heel duidelijk zijn. In de verwijsindex staat niks. Daar staat een naam en dat een bepaald. En dat bijvoorbeeld het maatschappelijk werk tegen die naam is aangelopen. En daar een probleem heeft gesignaleerd. Welk probleem, of wat dan ook, staat daar niet in. Het is, het is een signaleringssysteem voor mensen die met uh, kinderen, jongeren moeten werken. Puur een signaleringssysteem, Dan staat er dan in. Pietje Jansen uit de Kalverstraat is door maatschappelijk werk... ...en dan zodanig dat zij het belangrijk vinden om in die verwijsindex te zetten... ...is door maatschappelijk werk uh, behandeld. Oké, okay, maar nogmaals, zo Jorgen gaat solliciteren bij de politie Rotterdam... En die... Uh, nou, die gaan we toch eventjes kijken. En dan zeggen, jij hebt in je jeugd zelfs moeilijkheden gehad, hè? Mishandeling of... Uh, je bent bij die mensen in aanraking geweest. Dat is nu ook zo. Dat is nu ook zo. Alleen moet je het zelf zeggen. Ja, maar nu ligt het vast. In de computer. Nee, dat ligt niet vast. Er staat verwijsindex, meer niks. Er staat nou, verwijsindex Pietje Jansen, meer niet. En op het moment dat men daar iets... Kijk, men gaat niet de verwijsindex raadplegen om te kijken of deze, deze persoon daarin Bovendien is het zo dat op een gegeven moment verdwijnt, verdwijnen die gegevens ook uit die verwijsindexen. Men laat het er, uh, ik weet niet precies, de, de, de tijd weet niet precies, maar laat het er nog even in staan. Maar op een gegeven moment wordt dat er ook uit verwijderd. En het is niet meer dan een hulpmiddel om te weten te komen dat er meerdere instanties aan het werk zijn met hetzelfde kind, of dezelfde jongeren, of hetzelfde gezin. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou, daar gaat het om. Kijk, kan ik me helemaal voorstellen. Daar gaat het om. En als de familie Jansen huis naar delft dat men dan ook in delft als men daar binnenkomt, weet van... Hé, hey, familie Jansen woont nu, woont nu in delft zeil en die, die, die, die, die krijgen daar een probleem met die figuur, die familie. En die tikt in in de verwijsindex. Die hebben zelf een probleem, dus die gaan dat verwijzen. Gaan dat in de, en dan komen ze daar... Hey, die hebben ze zandvoort gewoond, we hebben ze ook problemen gehad. Dan kun je dossiers gaan uitwisselen. Dan kun je gaan kijken van wat is er aan de hand. Want Om nou weer opnieuw te moeten beginnen met een probleemgeval terwijl die al in behandeling is. Dat zou een beetje te veel van het goede zijn. Nou betreft dit allemaal jongen die uh, al een keer zijn gesignaleerd. Er ja. gaat dus uh, uh, geen ja, nou goed. Er is in augustus van dit jaar een... Uh, ...jeugdnota van jullie verschenen, een ontwerp jeugdnota, ja. de jeugd binnenboord. Klopt. Wat behelst die nota? Die nota die, uh, die geeft in eerste instantie aan uh, wat er in Zandvoort uh, allemaal met jongeren aan de hand is. En vervolgens geeft die nota aan uh, op welke manieren we daar van alles en nog wat mee zouden kunnen gaan doen... Maar daar wil ik even voor opstellen, en dat komt ook in de, in de, in de definitieve concepten staan. overgrote deel van de Zandvoerse jongeren is gewoon niks mis mee. Hè. Er is niks mee aan de hand. Want die nota wik misschien een suggestie van. Uh, zo, nou dat is slecht gesteld met de Zandvoerse jongeren. Maar dat is natuurlijk niet waar. Op hoeveel jongerlui praat je? Nou, nou dat, dat weet ik niet. Dat, 10, 20, dat, nee, 100. Dat, Nee, dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat, dat is niet te zeggen over hoeveel jongeren het precies gaat. Alleen, we hebben, constateren wel dat er een heleboel jongeren zijn met allerlei verschillende problemen. Overgewicht, roken, alcohol, drugsgebruik, kindermishandeling, euh, nou, noem dat soort dingen maar op, verwaarlozing, noem dat soort zaken maar op. En hoeveel dat er zijn, dat weet ik niet precies. Wat ik wel weet is dat de groep... Dat, dat zit altijd, daar zit groei in. En het gevaar blijft. Dat zie je ook met het overwicht. Je ziet het overwicht groeien. Je ziet uh, met name het drank- en drugsgebruik groeien. Nou, en, en, en dat zijn dingen waar we wat aan moeten doen. Maar normaal is het grootste deel van de zandvoerziekte. Gaat het gewoon goed mee. En uh, deze nota is dan ook geschreven. Uh, weliswaar breed. Dus ook voor die jongeren waarmee het goed gaat. Omdat we ook kijken. Want je hebt jongeren uit uh, gezin met minima. ...waar gewoon verder helemaal niks mee aan de hand is. Alleen ze kunnen op sommige momenten niet aan dingen meedoen. Nou, daar hebben we dat jeugd. Die financieren voor die bijzondere bijstand opgenomen. En jij was verbijsterd dat er in het afgelopen jaar... ...nooit een beroep is gedaan op dat financiële potje. Op dit, ja, dat klopt. Dat klopt. En daarmee we, daar, daar moeten we daar nog eens een keertje keiharder mee aan de slag gaan... ...met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Er wordt nu over, overigens uh, al wat meer beroep op gedaan. We hebben pas geleden dat mooie kleine vondeltje uitgebracht... Ja. Onder andere over een bijzondere bijstand waar dit ook in staat. Mensen durven nu langs te komen van ik wil een beroep doen. Ja, maar dat kan ook via scholen, dat kan via de sportvereniging of wat ja. dan ook. Maar daar zijn we dus druk uh, mee bezig. En dat gaan we volgend jaar nog meer intensiveren als we aansluiten bij het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds van de provincie. Er is dus een, een beperkte groep jongeren in Zandvoort waar het niet goed mee gaat. Ja. Uh, Zandvoort telt ook... Het hoogste aantal echtscheidingen. Zit daar een verband in? Ja, dat staat in de ook een paar keer. Ik heb dat ook altijd de badplaatscultuur genoemd. Uh, zomers geen tijd voor de kinderen. Zomers geen tijd voor de kinderen. Werkzaam in de... Werkzaam in de uh, Ja, de verlokking en de verleiding... van al het moois wat er op het strand rondhuppelt. Uh, en, en daardoor heb je hier heel veel echtscheidingen. We zitten bij de... De gemeentes, acht, euh, de, de acht, ik zou bijna zeggen bestscorende gemeentes, maar de hoogscorende gemeentes, wat dat betreft. Dus, um, en dat betekent dus ook dat je veel uh, jongeren hebt die uh, op straat rondhuppelen en uh, waar ze niet zouden moeten huppelen op die leeftijden. Kinderen, hè? Die met ik, ik neem aan een, uh, dit dit een belangrijk item wordt voor de Partij van de Arbeid de komende vier jaar. De jeugd. Nou, dan, dan is jou waarschijnlijk ontgaan dat het de afgelopen 3,5 jaar mijn zeer bijzondere aandacht heeft gehad. Ja, maar nu nog meer, denk ik. Uh, nee, nee, niet nog meer. Gewoon, uh, ik heb er 3,5, uh, bijna 4 jaar nu keihard aan gewerkt. om uh, het een van mijn speerpunten, namelijk jongeren, uh, om, daar, uh, om daar beleid bij uh, vorm te geven. En daar zijn we met het Centrum Jeugd en Gezin bezig. Het wijksteunpunt, de jongerenwerken die aangetrokken is daar. Dan noem al die zaken maar op. Om daar zo hard mogelijk aan te trekken. En, uh, en dat, dat zal nog enige jaren door moeten. Ja. Want uh, er is nog een hoop werk, uh, werk aan de winkel. Daarom zijn we ook nu bezig met het bundelen van zaken. Want we deden heel veel hè, aan overweerbestrijding al die andere zaken. Maar daarom zijn we nu bezig met een navolging van woorden. Daar komt het concept vandaan. Dat heet Zandvoort Actief. Nou, daarin worden ook allerlei instanties bij elkaar gebracht. Die ook werken aan uh, het gezond opgroeien van, uh, van jongeren. We deden veel, maar er zat nog geen echte goede structuur in. We zijn nu structuren aan het aanbrengen. Nou, dat zijn dingen die, uh, die heel belangrijk zijn. We hebben, maar ja, in feite heeft jeugd, moet je jeugd altijd aandacht blijven houden. neem aan dat er niet op bezuinigd gaat worden. Uh, dat is niet open voor... De, voor de, voor de jongeren, nee, en dat zou ook een hele slechte zaak zijn. Ja, hoeveel hoeveel uh, geld staat op de begroting voor jeugdzorg? Uh, we hebben voor, ja, hoeveel er precies in staat, wij hebben voor de komende drie jaar, uh, in het kader van het uh, verder uitwerken van, uh, van, van, van, van gezondheidszaken, met name richting jeugd, maar ook ouderen, hebben we de komende drie jaar 430.000 euro. En, uh, per jaar. Nee, nee, nee, voor drie jaar tezamen. Uh, nee, dus per jaar zou wel heel erg veel zijn. Daarnaast hebben we nog onze middelen voor, uh, die, we, die we nodig hebben voor het opzetten van het centrum jeugd en gezin. Um, want dat gaat natuurlijk straks ook een hoop geld kosten. Daar reserveren we nu voor. En dat moet uh, fysiek eigenlijk uh, gaan draaien zeg maar, in 2011. En ik hoop ook dat dat lukt. Um, er moet een website gemaakt worden. Wat moeten we voor... ons daarvan voorstellen van zo'n centrum? Dat is, wordt gewoon een, een, een bureau waar je altijd maar kan aankloppen? Dat is uh, ja, die, dat's, dat's voor, voor jongeren met, uh, met opgroeiproblemen en voor ouders, ouders met, uh, en opvoeders die, uh, die uh, opvoedkundige ondersteuning nodig hebben. Daar is een bundeling van allerlei uh, instellingen, ook daar heb je dus die bundeling... Uh, ...die, die, die, uh, die uh, gezamenlijk dat Centrum voor Jeugdgezin vormen. En Er zit jeugdzorg in, uh, maatschappelijk werk, mee, jeugdriag... Uh, en, en, en, hoe heet het? Vloskundige uh, Consultatiebureau GGD, nou die participeren er allemaal in En ook daar wordt weer alles, Al die dingen die worden nou oh, dit is meer richting GGD En dat is meer richting, nou die clubs moeten dat dan gaan behartigen En dat voorkomt Dat iemand eerst naar loket A gaat En dan van loket A gestuurd wordt Dan moet u in Harlem zijn bij loket B En van loket B zegt Nou dit is toch iets specifieker Dan moet toch even naar loket C, vijf straten verderop Nee, dat is geconcentreerd in dat fysieke centrum, C.E.G. Eén loketfunctie. Eén loket. En achter dat loket zitten de deskundigen. Dus uh, dan wordt de la van deskundigen overtrokken. Van, maar denkt, denk, hey, die moet dat gaan doen. Nog één vraag, uh, Gert. Uh, er is ook sprake van behoorlijk schoolverzuim in Zandvoort. En nou wordt uh, de wet... Uh, uh, voor het schoolbezoek wordt uh, gecontroleerd door de inspecteur in Haarlem. Heeft Zandvoort geen uh, onderwijsinspecteur zelf? Want nee, dat is, nee, dat nee, is zo nee, ver weg. Nee, dat is helemaal niet ver weg. Uh, nee, we hebben een uh, regionaal meld- en coördinatiecentrum schoolverzuim. En dat, uh, daar zitten dus ook de leerplichtambtenaren. Maar even voor de goede orde: het schoolverzuim, basisonderwijsdag, is het meestal school van ouders die hun kind meenemen of vakantie terwijl het nog niet mag. Maar als je praat over, over het voortgezet onderwijs, we hier in Gettenbach, daar is het schoolverzuim minimaal. Het is dus bij Zandvoertse jongeren die buiten Zandvoert op school zitten. Nou, uh, die inspectie is voor onze hele regio. Die, die, die leerplichtambtenaren zijn voor onze hele regio. Uh, ook daar worden digitale dossiers aangelegd. En, uh, men zit er, zit er bovenop en het schoolverzuim wordt al aardig teruggedrongen op dit moment. We zijn nog niet waar we wezen moeten. Het gaat met name dus om, en verzuim, maar wat veel belangrijker is nog, is de schoolverlaters. Nou, schoolverzuim is een eerste signaal van, dit kan wel eens een schoolverlater zijn. Mm -hmm. Zonder startdiploma, eh, eh, zeg ja. maar, eh, voor, voor de arbeidsmarkt. Nou, daar moet men bovenop zitten en dat gebeurt dan ook. We komen ongetwijfeld op terug. Bedankt tot dusver. Graag gedaan. Succes. Dank u wel. Ja. krijg je ervan als een technicus ook organisator is en kletsmeijer en dan uh, valt er af en toe even een stilte ja, ik heb geen sirene gehoord van de brandweer dus ze zijn niet uitgerukt, maar er is niemand van de brandweer verschenen vanmorgen om... dus een goede gelegenheid om met onze jong uitziende Gert hou Donen... op, laten we even zeggen, we hebben ze gevraagd, omdat negen van hen uh, uit handen van de burgemeester een onderscheiding hebben gekregen namens de koningin want uh, ze zijn, waren langer dan 20 jaar vrijwilliger bij de brandweer. Sommige al 35 jaar. En uh, daar was nooit koninklijke aandacht aan besteed. En dat is nu dus recht gezet. Is ja, vrijwilligers, uh, uh, Gertone, uh, We hebben er nog wat in Zandvoort. Hè? Ben je daar trots op? We hebben heel veel vrijwilligers in Zandvoort. En daar ben ik trots op. Maar niet alleen bij de brandweer natuurlijk. Nee. Zandvoort heeft überhaupt heel veel vrijwilligers. Maar we hebben er nog een heel boel tekort. Waar? Overal, op alle fronten, in alle vormen van hulpverlening. Bijstaan van mantelzorgers, tafeltje, dekje. Uh, De belbus. Al, belbus, al dat soort dingen. En uh, nou, daar, toch over hebben, daar zijn we ook bezig om daar uh, beleid voor te maken, om mensen te gaan stimuleren. Vooral ook gericht op jongeren. En daar ben ik ook hartstikke blij dat vanaf 2011 verplicht is maatschappelijke stages voor jongeren. En, uh, en ik vind het uh, heel goed dat uh, Gittenbach al ruim een jaar, dus ruim voordat het verplicht werd, al meer dan een jaar uh, bezig is met, uh, met uh, maatschappelijke stages. En, dat, en dit is eigenlijk, zeg maar, uh, zijn, dat zijn een soort snuffelstages uh, om mensen te, te, aan te moedigen, uh, kennis te maken met de maatschappij van wat er allemaal leeft. En maar ook aan te moedigen om uh, ook, uh, een stukje vrijwilligerswerk te doen. Want dat is ook meedoen aan de maatschappij. Ja. En ook met jeugd werken. Als ik zie naar uh, onze Zandvoortse voetbalclub de trainingen voor de jeugd. En ik zie daar de hoeveelheid ouders staan die trainingen geven en dergelijke. Uh, als vrijwilliger. Ja. Dat is geweldig. Ja, dat is, dat, dat, ja maar zo wordt het ook. Ja. Nee, maar vroeger vonden we dat allemaal heel normaal. Uh, en... en uh, wat, Noem maar de naburen hulp en, en, en dat soort dingen. En, en zorgen voor elkaar. Dat was vroeger standaard. Tenminste, waar ik vandaan kom, uit een bos. En bij ons in de buurt was dat zo. Iedereen kende iedereen, iedereen zorgde voor iedereen. En lette op iedereen. En, uh, en dat is iets wat gewoon terug moet komen. Hangplekken in Zandvoort, is dat gevraagd door de jongeren of is dat een modewoord? Nou, even beginnen. Dan hebben we het over, men heeft het dan over hangjongeren. Ja. Wat nou, zijn dat, hang Ja, Ja, Ik vind het altijd een, een, een term die zeg maar helemaal niks. En het is, uh, ik vind het vaak ook een beledigende term voor het is jongeren. negatief. Het is een negatief en beladen uh, term. Terwijl het gewoon jongeren zijn die uh, gewoon gezellig met elkaar uh, in het dorp zijn. Op plek A of plek B. En ze gaan van, naar plek C. En denk maar terug aan vroeger. Wat deed je zelf? Ik scheurde mijn poegje van de ene plek naar de andere. En daar stond ik met die te kletsen. En daar liepen we mee te geiten. En dan gingen we ze even ergens heen. Om, uh, om of een ijsje te eten of wat te drinken. Of... En dan ging je weer buiten. Je trof je weer anderen aan op de markt of weet ik veel wat. En dat, ja, en dat is tegenwoordig schijnt dat allemaal niet meer te mogen. Uh, daar schijnen mensen last van te hebben. Natuurlijk zijn. Er, kijk, wat je moet doen, is aanpakken van overlast. Laat ik daar geen misverstand over bestaan. Overlast moet je aanpakken. Maar niet alles wat die jongen doen is overlast. Dat is minimaal. verhoudingsgewijs. En dan uh, denk ik van waar bemoeit iedereen zich eigenlijk mee? Nou, dat als inleiding, want uh, ik vind het allemaal zo'n onzin. Uh, maar voorzieningen voor jongeren. Nou, er is een grote groep jongeren dat, uh, dat, dat gewoon geen leuke voorziening heeft waar ze, waar ze naartoe kunnen. En welke groep is dat? En dat is uh, de groep 12, 16. <laughs> ja, uh, die, uh, die, die, die kleinere groep die kan nog, maar ja, dat zit je ook nog als je in het dorp woont of in het Zuid. Uh, maar dan kan je nog naar, uh, naar Pluspunt. Hè? Daar heb je dat, De groep uh, tussen servet en ja, ja. Kinder Kinderdisco. Uh, om maar eens wat te noemen. Ja, nee, maar dan heb je tot 12 jaar kinderen. Hè? De, yep. Daarna is het jeugd. Yep. Uh, nou, maar dan denk ik, ja, bij Pluspunt zou ook wat meer kunnen gebeuren. Met name in die kelder voor jongeren. Maar het gaat ook gewoon over dag. Uh, ze willen gewoon gezellig. Uh, en wat zoek je op? Het, het dorp, het centrum zoek je op. Dat deed vroeger ook. Je ging niet. Uh, je ging niet voor je lol bij parkeerterreins uitstaan. Nee. Uh, nee. In het dorp, daar gebeurt het. Daar lopen mensen. Daar, uh, nou, daar treft iedereen uh, elkaar. Dus je moet ook kijken of je daar... Of in het centrum, of daar zo dicht mogelijk bij... Uh, ...iets kunt creëren. Nou, we hebben nu dan... Uh, en daar wordt nu uh, driftig aan gewerkt. Het heeft lang, veel te lang geduurd eigenlijk. Maar uh, nu driftig aan gewerkt... ...om het voormalige busstation... Uh, om dat uh, geschikt te maken, tijdelijk, totdat het afgebroken moet worden. Over anderhalf jaar ongeveer, denk ik. Om daar een plek te geven voor de, voor de jongeren 12 tot 16, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En uh, een beetje op banken liggen, een beetje kletsen met elkaar, uh, koffie, thee, limonade. Ja, maar waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Uh, ja, dat weet ik ook nooit. Uh, ik heb uh, bijna een jaar geleden gezegd, van mij mag het daar, maar... Er moest van alles nog wel bekeken worden. En toen bleek dat er iets met asbest zat. En. Uh, uh, ja, dat was weer. Anderen hadden zich ook weer gemeld. De, de, de, de kunstenaars hadden zich bijvoorbeeld gemeld. als ook voor een expositieruimte. Nou, en dan krijg je uh, die strijd. Uh, is het geschikt, ja of nee? Dan was nog de vraag: ja. Misschien moet het wel eerder afgebroken worden. in verband met het omliggen van riolering en dat soort zaken. Nou, dat hield het allemaal maar op. Maar uh, nu is het eindelijk kogel door de kerk, dus uh, het dak moet dicht. Uh, er zat wat lekkage in. En de asbergs wordt, uh, wordt, uh, wordt uh, weggewerkt. En dan uh, kan het gebruikt gaan worden. En dan uh, moet het schoongemaakt worden. En dan kunnen die, uh, kunnen die jongeren erin. Maar dat ja, is maar voor een beperkte uh, periode, natuurlijk. Ja. Als die jongeren erin zitten, is er dan ook een, een leiding daar? Of iemand die ja, ja, ja, ja. voor de koffie en de thee en de ja, zorg. Het, de stichting 1216. Ja. Uh, Vorige week was ze hier in Malra, Runadel de La Valette. Maar ja. uh, dat, uh, dat ze er elke dag moet gaan staan, of heeft ze ook en, een team van medewerkers? Nee, er zijn, er zijn meerdere mensen die, daar, uh, die zich daar al voor gemeld hebben. En er komt natuurlijk ook ondersteuning vanuit, uh, vanuit Pluspunt, jongerenwerkers. Maar uh, ja, nou, en, en, en ja, op de tijd en zo, dat weet ik niet precies. Dat, uh, maar dat zoeken ze zelf vanuit, daar ga ik niet over. Maar het, ik, ben blij, ik ben wel blij dat dat er daar nu uh, gerealiseerd kan gaan worden. Maar ja, we moeten wel gaan kijken van en dan over anderhalf jaar. Dus je ja. gaat over een speerpunt, Precies. dus is dat een van die dingen. Want wat doen we dan? Ja. Want je kan ze niet dan weer op straat zetten. Jawel, dat kan wel, want dat is ja. de afspraak. Ja, maar dat is natuurlijk nee. niet... Nee, uh... ja, dat is de afspraak. Dan, dat is vraag om grotigheid. Nee, maar we, nee, we, hebben, we hebben... Kijk, dit is juist mooi om ook te bekijken... Of het werkt. Heeft dit die functie ja of nee, werkt het? Ja. Want als het die functie niet heeft, als het niet werkt... Dan moet je er ook uh, niet te gek veel tijd meer in gaan investeren. En dat zijn altijd Weet tijdelijke dat. dingen. Hè? Want we hebben natuurlijk vroeger uh, dat ook gehad aan de Van De nachtuil. De nachtuil. En vervolgens werd het de sleep in. Nee, net andersom. hè? Het was sleep in, toen werd de nachtuil. De nachtuil en toen was het op een gegeven moment weer over. Uh, de mode was weer anders. Uh, ja, maar jongeren zullen altijd de behoefte hebben uh, de aan hun hoop. eigen plek. En dat moet je niet in een of andere uh, oude afgeschreven bushalte doen. En dan in een weiland neerzetten zoals ze wel eens ergens doen. Maar gewoon lekker midden in de samenleving. En, uh, want daar horen ze. En daarom er was ook weerstand tegen het feit dat ze daar kwamen. Ja, helemaal in midden, midden, midden, midden, midden het centrum aan. Ja, ah, Alleen één locatie. Ja, is dat erg dan dat die kinderen... Van, want uh, daar willen ze zijn in het centrum. Dus dan dus moet, moet je ze niet verbannen naar, nou, weet ik van waar? Nee, geeft het overlast of niet? Nee, kijk maar naar onze jeugd. Overlast, ja, dat gezeur moeten ze dus ophouden. Ja, precies. Wij, wij houden ook op. Rotzakjes moet je aanpakken en voor de rest zijn het allemaal beste, lieve, brave kinderen. Heel Gert. Goed. Die recht hebben op een eigen plek. Gert, nogmaals bedankt. Graag gedaan. <lacht> Prima. Goed, komen die anderen ook? Niet mijn jongste die. Komen die anderen ook niet? Oké. Okay. <lacht> Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballos de la tabana, porque muy despreciado por eso no te perdón llorar ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del pasado, venme, ven, venme, ven, ven. Je hebt me verloren, mijn vida, de fortuna de steen. Ik De lichtjes zijn uit, de lichtjes zijn uit. Ik ben niet meer. Los cuentos y de nada los ya lo pienso en ti Vamos porque mi vida yo la prefier, vivir así. Wat Ja, we, we zitten aan tafel met Claire Kerkman en met uh, Kees Drijsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Die gaan een avontuur beginnen. We zijn ik, het al begonnen. Claire, Claire, politiek is leuk. Ja, ja dat klopt. Daar kom ik tegen. Ja. ja ik Wat is er wel. leuk aan? Nou, dat, dat was wel aardig, want uh, jij, jij doelt waarschijnlijk op het uh, weblog dat ik uh, begonnen ben... naar aanleiding van de voorlichtingsdagen van uh, de, ge, de, of de gemeente zelf, hè, over gemeenteraadswerk. En uh, toen vroeg ik me dat ook al, want het, uh, het e-mailadres was uh, uh, politiekisleuk.nl. Daar kon je vragen op stellen en uh, uh, aangeven wat je wilde deelnemen. En toen dacht ik, wat is er leuk aan politiek? Ik, uh, ik heb zelf, bestu zelf bestuurskunde gestudeerd, dus ik heb ook altijd geroepen, ik ga nooit de politiek in... Dus hier zit ik voor D66. Deze, deze waarom, aanleiding... waarom zoeken jullie dan raadsleden? Waarom, waarom we nu nog raadsleden ja. zoeken? Nou, we hebben, een, we hebben een redelijke pool met mensen waar we uit kunnen putten. Hoe groot is die pool? Hoeveel, ja. We hebben 15 leden op dit moment. Dus zeg maar, dat is alleen zo'n antwoord, hè? want we hebben het de vorige keer al over gehad. En die 15 zijn... willen allemaal de gemeenteraad in? Nee, die willen niet allemaal de gemeenteraad in. Maar wat we wel vinden is dat uh, op dit moment, uh, de mogelijkheid is er nog hè, voor mensen als, uh, als ze deel zouden willen nemen. Of als ze in de raad zouden willen uh, om zich nog aan te melden. Han van Leeuwen? Kan. Maar volgens mij is hij ondertussen burgemeester in Beverwijk. Dus het lijkt me nou, stug dat hij terugkomt. Het is een goede promotie <laughs> als raadslid dat je burgemeester kan worden. Ja, ja dat ja. is waar. Ja. Ja, als je dat zou willen, als je dat ambieert. Want uh, ik denk natuurlijk dat uh, als raadslid je, je werk heel anders is dan als, uh, als bestuurder. Um, uh, volgens mij heeft uh, de burgemeester, onze eigen burgemeester, dat ook uh, uitgelegd uh, tijdens die voorlichtingsdagen. Dat, uh, hij heeft uh, zelf ook een blauw maandag uh, als uh, gemeenteraadslid uh, gefungeerd. En, uh, nou, volgens mij was hem dat niet zo heel goed uh, bevallen. Terwijl het bestuur hem wel heel goed bevalt. Dus dat, ja, ieder zijn eigen, uh, zijn eigen ding. En dat geldt natuurlijk uh, voor, die, uh, voor die 15 leden die wij hebben ook. Uh, uh, maar hier zoeken wel... nog kandidaten ja, buiten we... deze 15. Ja, die interesse hebben ja, om de gemeenteraad te absoluut, absoluut. Hoe ga je ze dan screenen? Want het is natuurlijk een gevaar dat iemand zich aanmeldt van... Oh, dat wil ik wel even doen. Ja, dat is absoluut waar. En dat, ik denk dat dat voor elke, voor elke politieke partij geldt. Hè. Niet alleen voor D66. Het is wel zo dat wij misschien iets meer risico lopen... omdat we op dit moment in ieder geval landelijk heel erg in de lift zitten. Nou, dat, dat vertaalt zich ook, uh, ook, uh, ook lokaal uh, natuurlijk wel. Wat ik nu wel merk, want we zijn in het afgelopen jaar... Verdrievoudig, denk ik, in uh, ledenaantal. Van vijf naar vijftien. Ja, mooi hè. Ja, dat is, uh, dat ah, is gewoon ja. Ja, een groei. Het telt van de, wel Het uh, ja. ja, tikt aan, hoor. Het, ja, voorbij. inderdaad. Ja. Het is een prachtige groei. Maar nog lang niet genoeg. Ja, nee. nee, nee. en um, uh, wat, wat me daar wel heel erg in is opgevallen... ...dat mensen toch wel uh, met hart voor Zandvoort in ieder geval... Uh, ...zich aanmelden bij die politieke partijen. Ik denk dat mensen dat ook niet, uh, niet licht uh, opnemen... Want het is natuurlijk wel gewoon een flinke functie, gemeenteraadslid. Of sowieso, actief zijn bij een politieke partij. Hè? Wij zijn allemaal nog geen gemeenteraadslid. Maar zeker er er wel behoorlijk veel tijd weet, in. Weet je hoeveel tijd erin gaat zitten als raadslid? Ik, ik, wat ik heb begrepen, een uur of twintig hier voor Zandvoort. Per week. Ja. Kees, even terug in de geschiedenis. Hoe lang geleden is het dat er een fractie van D66 in de gemeenteraad zat? Volgens mij is dat iets van... 94? Ja, iets van een behoorlijke tijd geleden. Zo'n twaalf jaar, en ik. Ja, ja. Ja, Han van Leeuwen was dus uh, de laatste die uh, het licht uitdeed. Ja, ja, ja. Nee, dat is wel een tumultueze uh, uh, serie geweest. Er is gebrek aan leden. Uh... Er waren geen leden meer. Hij zat alleen. Hij was enig lid. Er waren nog wel, er waren nog wel leden. Er waren nog wel andere leden. Er waren alleen geme geen gemeenteraadsleden meer. Nee. Nee, zijn... nee, nee, nee, nee. hij heeft uh, het, het, uh, zijn stokje aan de wil gehouden. Omdat hij zei, er is geen enkel lid ja. meer van D66 in Zalfuurt. Dus ik heb geen achterban. Nou, dus niemand, wilde hem, niemand wilde hem opvolgen. Ja, dat is, voor wie, voor volgens mij is dat inderdaad het probleem recht? geweest. Ja. Ja. Ja. Maar, maar. Nou, nou heb ik gelezen dat het initiatief om een, een nieuwe afdeling in Zandvoort in het leven te roepen... vanuit Bloemendaal is gekomen. Ja, dat klopt. Uh, er was, uh, zelf hier in Zandvoort was er al wel uh, interesse. Uh, een van de oude raadsleden overigens Ruud Zandbergen, die was nog steeds actief voor D66... Um, alleen ja, hoe ga je dat opzetten? En uh, met welke financiële middelen ga je dat doen? En uh, nou, ook maar hoe, hoe vul je het praktisch in? Hè? Hoe, hoe, hoe ga je aan de gang? En toen heeft Bloemen al gezegd, nou daar willen wij wel een, een, nou, een coachende rol. Om maar even een moderne woord te gebruiken uh, in vervullen. Typisch Nederlands woord. Ja, rond is heel goed uh, een begeleidende maar rol. Maar het, het, het, het initiatief is wel vanuit het antwoord zelf gekomen. Want uh, onder andere, ik, ik wilde graag wel, wel achter de schermen wat, wat doen. En alleen voor, voor mijn partij, alleen die was er dus niet. Dus ik heb inderdaad ook even rond zitten bellen. En op een gegeven moment via het provinciaal bestuur kwam ik inderdaad uh, erachter dat er uh, geen mogelijkheid was. En werd verwezen naar Bloemendaal. Nou, en al die signalen die dus uh, bij de provincie uh, samenkwamen, die hebben ze gebundeld en gezegd tegen Bloemendaal van nou pak die handschoen op. En uh, probeer je die mensen weer bij elkaar te krijgen. En zo zijn wij dus met z'n allen uiteindelijk begonnen. Oké. Okay. We gaan eventjes nu praktisch kijken. Wat voor inbreng kunnen jullie geven in de politiek? Wat zijn Jullie hebben een programma gemaakt. Nee, dat hebben we nog niet gemaakt. Daar zijn we aan het schrijven. We hebben de toekomstvisie uh, is goedgekeurd. En als we nu het programma 15 al af. Leden. Ja, ja, als, ja. We, uh, als we nu het programma al af zouden hebben, denk ik dat we onvoldoende zouden kunnen inspelen op eventuele actuele uh, ontwikkelingen die nog uh, Maar ik neem toch aan dat paar je paar eerst een programma heen. moet hebben voordat je kandidaat hebt nee. die in de raad in willen band. Nee, we hebben, we hebben een toekomstvisie geschreven en dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Op het moment dat je nu zegt, nou ik zou eigenlijk heel graag voor deze 66 nog actief willen worden. Dan kan je ook je stempel nog op dat programma uh, drukken. En, en dat is natuurlijk ook mooi, want dan, heb je wel, dan weet je zeker dat je raadsleden hebt die, uh, die dat programma ook, ook dragen. Hè? Die, die, die daar alle ins en outs van kennen. Dus we zijn wel bezig. Uh, Toch is dat de omgekeerde weg, want als jij in de raad gekozen bent en je zegt van ja dat programma kan ik niet volgen, daar ben ik het niet mee eens. Dan heb je een probleem. Dan had je, maar dan had je sowieso niet in de raad gekozen moeten zijn. Als je het programma niet kan volgen. En daarom, daarom is het, daarom is dus het zo mooi dat hebben. mensen... Nee, dat mensen nu mee kunnen schrijven aan het programma. Je kan het, ik denk overigens, je kan het op twee manieren doen. En uh, ik denk dat, dat iedere partij dat voor zichzelf bedenkt. Natuurlijk, je kan eerst een programma klaarmaken. En dan, en dan je, je kandidaten daarop inwerken. Maar je kan ook... gaan we het daarom mee eens zijn. Ja, absoluut. Dat ze de, absoluut. Zin, ja. ja, maar ik neem aan, uh, Pieter, dat het programma... Wel klaar is voor dat op 3 maart iedereen naar deze stembus gaat. Ja, het is belangrijkste is, <zitter> dat is, die, is die visie <iing> namelijk. Uh, uh, waar we zeg maar al onze, op de meeste problemen uh, uh, uh, aan ophangen. Ja, heeft, heeft Zandvoort toekomst? Ja, oh, absoluut. Dus anders is, dan zouden we hier kijken, natuurlijk ook niet wonen. En, en, uh, wat, is, wat is de visie van D66? Nou, dat hebben jullie. De D66-visie D66 waar we zeg maar uh, het aan ophangen. Uh, wij zien uh, Zandvoort als. Ja, een, een toeristisch uh, een dorp met een uh, toeristisch uh, karakter. En uh, nou, dat, dat is ook iets wat de wat identiteit is. Maar ook Stop, is... ben je voor of tegen het civie? Voor. Okay, ja, maar, maar... Ja, maar zo'n zwart-wit moet je dit dus ook niet visie. de visie uh, neerleggen. Nee, wat we willen is uh, kijken van uh, hoe kun je dat toerisme naast het, uh, het dorpse karakter... Want we zijn feitelijk maar natuurlijk maar een heel klein dorpje... Hoe kun je dat kleine dorpje behouden, maar toch ook die toeristische functie blijven behouden? Nou, dat kun je doen. Wat voor visie is jullie Door echt een toeristische corridor te introduceren. En ook te zeggen, in die toeristische corridor is gewoon veel mogelijk. Wat is een corridor? Ja, je zou het bijna op een kaart aan kunnen geven van dit gebied... Daar, daarin uh, de, de bekende plekken, de Haltstraat, Binnenboulevard, et cetera, daar is veel initiatief mogelijk. En daar moet je ook vrijheid geven aan ondernemers. Uh, maar uh, daarnaast heb je dan ook het dorp. Da dat moet je dan ook echt gaan beschermen uh, door uh, daar niet maar heel langzaam weer van af te knabbelen. Nou ja, dan kunnen jullie net zo goed lid worden van een andere politieke partij want het is een issue bij bijna alle partijen in Zandvoort. Klopt, maar het gaat, uh, het gaat namelijk om de naderen nou we zijn, het verschil is dat wij met, uh, met voorstellen komen en niet een tegenpartij zijn van nou wij zijn tegen de middenboulevard, nou nu is dat gelukkig opgelost, uh, maar uh, echt met, met initiatieven komen en kijken ook vanuit uh, dat startpunt hoe kun je dit uh, aan gaan Zo hebben we uh, hele heftige uh, discussies ook intern. Uh, van hoe ga je dan nou om met die vrijheid van bijvoorbeeld uh, cafés die tot, uh, uh, tot 12 uur uh, of tot 6 uur open zijn. En daarnaast zitten toch mensen die daar gewoon wonen. Hoe, hoe pak je dat op? Je wil toch de vrijheid geven aan onder, ondernemers om daar door te gaan. Nou, daar, daar zit dan op een gegeven moment een conflict. En door te zeggen van nou ondernemer neem ook je eigen verantwoordelijkheid binnen een straal van 50 meter ben je mede verantwoordelijk voor het geluidsoverlast en, en na drie keer bijvoorbeeld en dat moet dan wel goed door de gemeente ook gecontroleerd worden. De burgemeester is nu ook al wat, wat bezig om, zeg maar, ook wat meer uh, uh, uh, uh, alle... Uh... Maar wees nou even concreet, want dit zijn nog allemaal vage dingen. Wat maakt nou de verschillen in jullie visie ten opzichte van de andere partijen? Uh, omdat wij denk ik niet vanuit een, een, uh, een onderwerpenlijstje uh, zomaar een aantal oplossingen aandragen. Maar juist vanuit een totaalvisie gaan kijken van hoe kunnen we Zandvoort uh, van, op een grootschaal niveau, ook, ook, ook denkend vanuit bijvoorbeeld het metropoolgedachte uh, van Groot-Amsterdam. Wat voor functie heb je daarin? En dan langzaam inzoomend, wat is uh, de, uh, daar uh, de plek van in, uh, voor, voor Zandvoort? Uh, en wat, waarmee kun je daar dan het beste uit voorthalen? Nou, en daar kun je dan uh, uh, allemaal wel, wel concrete dingen uit halen. U, u, u bent bijvoorbeeld bij het uh, kunstcentrum. Uh, nou, zo zou je uh, uh, stedelijk aan zee uh, zou je hier naartoe kunnen halen? Uh, meer vanuit uh, en daar, daar kunstenaarsinitiatieven op het strand uh, na uh, het, het zomerseizoen kunnen, kunnen doen. Uh, op die manier... Ja, maar je praat toch in vaagheden. We zouden dit kunnen doen, we zouden dat kunnen doen. Wees nou concreet, wat staat er in jullie visie waar je over drie maanden toch naar buiten mee moet komen? Van, uh, concreet, ja, is... we gaan dit doen. Concreet, de watertour, moet die behouden blijven? Moet behouden blijven. Ja. Oké. Okay. Uh, Middenboulevard, wat moet ermee gebeuren? Slopen, hoogbouw of niet? Uh, slopen is, uh, ik, ik denk dat het is te zwart-wit is. Uh, wat je veel beter kan doen, is uh, uh, uh, gebruik maken wel van het bestaande wat er is, maar het transformeren. Daarmee kun je bijvoorbeeld delen weghalen en, uh, en daar toch op een ander uh, uiterlijk aan geven. Nou, die hele middenboulevard zou je dus ook uh, kunnen gaan gebruiken. In een, in een, daar zag, ik zag in de, in de Franse krant al wat initiatieven. Uh, uh, zolang er nog geen definitief uh, uh, uh, plan ligt, kun je daar tijdelijk ook uh, functies gaan maken. Nou, wat is nu uh, uh, ook, ook gebeurd. Uh, maar, en uh, voor een deel kun je daar ook nieuwbouw gaan plaatsen. Hè. Uh, het Venemeplein is daar bijvoorbeeld een, uh, is een plek wat, wat nu daar maar een beetje ligt. Uh, Hoogbouw? Dus, uh, dus, nee, je moet uh, kijk, in die toeristische corridor waar we het over hebben, daar is wel wat mogelijk. Maar je moet daar heel, uh, het is natuurlijk niet, uh, of, uh, of Scheveningen waar we zitten, waar je een grote stad achter je hebt. We zijn gewoon een klein dorpje. Dus dat moet wel oh, een verhouding zijn. Oh, you, dus... though I see you can't hide your tears, I don't want to live with all those fears, Yes, I always have to be your fool. Better break it up and play it cool But who's to blame? I remember